Lott met het NOS Journaal. Kippenboeren. Op dit moment ligt er bij ongeveer 300 boeren nog ruim 11.000 ton verontreinigde mest. Die moest eigenlijk naar de mestverbrandingscentrale, maar die kan de grote hoeveelheden niet aan. Bovendien is de verbrandingscentrale de komende week dicht voor onderhoud. Bij de schietpartij in de Italiaanse stad Macerata zijn zes mensen gewond geraakt. Een man schoot vanuit een auto op voorbijgangers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Dat is een man van 28. De slachtoffers zijn allemaal zwarte immigranten. Vijf mannen en een vrouw. Macerata ligt in het midden van Italië. Volgens een Italiaanse krant bracht de man een fascistische groet... en had hij een Italiaanse vlag om zijn nek geknoopt. Er is mogelijk een verband met de moord op een 18-jarige vrouw... in Macerata afgelopen woensdag. De hoofdverdachte van die moord is een man uit Nigeria. Ronald Koeman neemt als hij zoals verwacht... Bondscoach wordt Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg mee naar Oranje. De gesprekken tussen de KNVB Koeman en zijn gewenste assistenten zijn in volle gang. Van Wonderen zal de naaste assistent worden. Patrick Lodewijks wordt keeperstrainer en Kluitenberg zal aan de slag gaan als fysieke trainer. Mogelijk wordt de aanstelling van Koeman als Bondscoach begin volgende week officieel bekendgemaakt. Het weer, het is bewolkt met hier en daar buien. Met name landinwaarts kan er sneeuw of natte sneeuw bijvallen, waardoor het glad kan zijn. Het is 1 tot 5 graden. Vanavond gaat het licht vriezen. Morgen opnieuw een enkele winterse bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 I need somebody help. Not just Dat is dus niet de bedoeling, hè. We, we hebben iets, uh, gewoon iets heel anders uh, bedacht. Dit is weer echt het uh, gevalletje. Oh. Mwah, mwah, mwah, mwah. Ik denk, nou ik begin met uh, deze. Paperback Paperback, right, right. Right. Ja, er is zoiets als een jinx die er een beetje <laughs> op heerst of het zal, zo. Het, het zal is, dus niet zo zijn. Nee, het zal niet zo zijn. Goed, ik begin. Nou, het was wel toepasselijk. Help. Toen moest ik inderdaad, <laughs> <laughs> moest ik inderdaad nog even gaan wat doen. En nee, want het meest toepasselijke is natuurlijk voor de gasten die nu is aangeschoven in het laatste uur. En dat is Marco de Mis. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, want uh, ik kan me nog herinneren dat jij deze nog een keer hebt uh, gebruikt... bij een presentatie van je boek. Van een van je boeken. Ja. Uh, Vriend en vijand, daar waren we inmiddels uh, net achter gekomen. Dat klopt. Uh, jouw geheugen was iets beter dan dat van mij. Ja, en uh, toen dacht ik uh, van, dat gaat hem even lekker uh, mee beginnen. En dan komt er ineens help uitzetten. Ja. <laughs> ook heel toepasselijk. Ja, uh, maar goed, ik, uh, ik denk dat er een jinx is. Want ik had ook nog iets uh, heel anders uh, bedacht. Uh, van, uh, maar dat komt straks in dit uh, uur nog uh, voorbij. En uh, helaas zal ik uh, niet uh, iets uh, van het YouTube kanaal gaan gebruiken. Want dat is wel goed bedoeld. Alleen de kwaliteit laat het een beetje voor. Deze bent een beetje achterwege, dus uh, mm. ja uh, minder. En uh, ik had uh, bedacht uh, dat ik iets uh, zou hebben, maar uh, het is uh, even niet gelukt. Nou, dat, uh, dat terzijde, maar goed, uh, we hebben je natuurlijk niet zomaar gevraagd, uh, Marco, vandaag. Dat hoop ik toch niet. Nee, want, uh, <lacht> er is een, uh, want je hebt uh, van de week, uh, want dat is de aanleiding, uh, weer een contract getekend voor, het, uh, voor de komende boek wat... Uh, wat gaat verschijnen? Ja, dat klopt. Ik ja. heb een uh, nieuw contract getekend. En uh, de nieuwe roman uh, verschijnt in mei. In mei? Alweer. Ja. Uh, dat betekent dat je toch voor een deel al het manuscript... Uh, of in ieder geval uh, dat al, al klaar hebt uh, liggen? Nou, het, het, het houdt in ieder geval in dat ik sneller schrijf... dan de uitgever kan uitgeven. Oh, is dat zo? Ja. Nou, blijkbaar. De man ja. uh, staat altijd met grote ogen te kijken... Wat voor tempo uh, er gehanteerd wordt. Uh, ik schrijf niet zozeer snel, ik werk gewoon door. Jij werkt uh, gewoon door. Ja, ja, want uh, als ik uh, uh, begrepen heb, heb je nog, uh, nog een manuscript op de plank uh, liggen... Wat, uh, wat nog niet is uitgebracht. Maar ja, dat klopt. Uh, ik ben nu uh, de roman voor 2019 uh, al aan het schrijven. Ja. En die is op een oor nagevuld. Zo, dus, ja. euh, dus er, er komt nog meer uh, aan. Ja, dat hoop ik toch wel. Ja. Ja, nee, um, er was van de wijk ook nog iets wat voorbij kwam. En dat, beheft, uh, dat heeft betrekking op je dichtbundel die, uh, die uitgebracht is. Uh, de naam Anna van Dijken, heet zij. Ja. En ze heeft een uh, prachtige recensie uh, geschreven over jouw uh, dichtbundel. Ik ja, dat uh, zijn toch eigenlijk de, de kersen op de taart, zeg ja. maar. Ik denk niet dat je het daarvoor moet doen. Maar nee. uh, laten we er zo tegen aankijken Het schaadt me niet als je een goede recensie krijgt. Nee. En uh, zij zit echt in dat team van... Uh, uh, van recensenten ook? Ja, yeah. en uh, dit is dan de grootste boekenverkoper van Nederland. Ja. Yeah. Via internet. En als je dan uh, door zo'n redactie... Een veer in je je weet wel, oh, krijgt uh, ja, ja in je achterste. <laughs> ja, dan ja. ja, dat dat dat loopt toch lekker. Ja, dat, dat weet, geloof, he? Ik, he? geloof <laughs> ik, geloof ik, geloof ik graag. Ja. Um, nou, weet ik dat daar ook uh, iemand is uh, in de persoon van Janneke Siebelink, ja. uh, die uh, die uh, die daar uh, ook uh, nog het uh, nodige over gezegd heeft. Dat is weer bij je laatste roman, de ja? jaren ja, ja. van schitterende Nederlaag. Ja, want die, die heeft ook daar uh, wat, wat, uh, wat. Ja, misschien vraag ik het aan de verkeerde. Had ik het beter aan Janneke Siebeling kunnen vragen. Maar goed, uh, wat, wat, wat trekt deze mensen dan toch nog kennelijk aan in het werk van jou? Zou, zou, ja, misschien is het een duivelse vraag om in de, de geest van een ander te kijken. Nou, ik hou mezelf maar ja? voor dat het a. de kwaliteit is. Ja? En uh, b. En ik denk dat iedereen dat heeft kunnen zien. Uh, dat Janneke toch op een bepaalde manier gecharmeerd was van de oude schrijver. Ja, dus, uh... dat, heeft, uh, <laughs> dat heeft er ook wel uh, mee te maken. Nou, nou ja, goed. Uh, zij is een dame en ik ben een heer. Ja. En uh, kijk, iedereen weet, zo ik in Zandvoort al. dat ik uh, meer dan twaalf literaire werken voor één bepaalde dame geschreven heb. Ja. Dus mijn grote muze. Ja. En ja, die blijft altijd onaantastbaar uh, boven, boven alles staan. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook al twaalf jaar vrijgezel. Ja. Dus. Uh, dan gaan we het straks nog even over ja. jouw muzen gaan we het hebben. Ja. Want dat is denk ik ook wel even leuk om dat even aan te stippen. Nou leuk in ieder geval serieus ja. om aan te stippen in ieder geval. Ja, nou, dat is best leuk. Ja en dat, dat komt zo dadelijk terug. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. En dit komt weer. Ja geloof het of niet. Maar ik schijn een neus te hebben voor talent. En nu is ze bezig in Berlijn in Duitsland de boel te veroveren. Maar in 2011 heeft ze hier een aantal nummers gespeeld. Daar heeft ze het nog mee geschopt tot de finale van de Grote Prijs van Nederland. En ze is het afgelopen seizoen met haar band de huisband geweest bij Matthijs van Nieuwkerk en dan heb ik het over So Night en dit is top of mind. By the sound of relationships was Waslijst Vol, waar deze man in gezeten heeft. Hij heeft onder andere in de Power Station gezeten. En natuurlijk heeft hij ook eigen nummers gemaakt. Johnny and Mary was volgens mij een van de allereerste bekende hits... waar hij mee doorbrak. En Looking for Clues was denk ik ergens tweede of de derde... wat, het, wat dat betreft. En die nummer, dat nummer dat heb je niet kunnen horen. Nou, zoals gezegd, Marco Termes zit... Uh, hier in de studio. En de aanleiding is natuurlijk omdat er een boek van hem aan zit te komen. Want uh, daar gaan we dat zo over hebben. Uh, maar uh, Marco maakte al voor uh, het blokje van twee uh, nummers al... Uh, ja, min of meer de opmerking dat uh, hij twaalf liter werken... waar zijn grote liefde in heeft uh, gezeten... Zijn Muzer, zoals hij dat om, uh, omschrijft. Um, dat gaat mij natuurlijk met, uh, met de volgende vraag. Uh, van, is dat ook gelijk de inspiratiebron om die verhalen die, uh, die je al opgeschreven hebt. Was zij een insp inspiratiebron voor, de, voor die twaalf literaire werken? Nou, ze is voor mij altijd een inspiratiebron. Uh, ja. Dus uh, uh, dat is niet altijd uh, gezegd dat het positief is. Uh, ja. Want uh, een harde leerschool... Uh, ja, daar leer je ook veel van, mm -hmm. zeg maar. Ja. Ja, dus, uh, nee, maar zij, is, uh, zij staat uh, mij zeer na. Ja. Ja, dus uh, zij is de vrouw van mijn hart. Ja, uh, Niet altijd van mijn brein, maar wel van mijn van hart. hart. ja, ja um, Is het dan ook zo? Uh, want ik heb, uh, ja, ik heb in het verleden wel eens wat uh, gedaan aan de schrijversvakschool. En mm -hmm. toen kreeg ik op een gegeven moment van... Les van Ingrid uh, Hogedoren heet zij geloof ik. Nee, Hogevorst. Hogevorst. Sorry, excuus. Nee, Hogevorst. Uh, Hogevorst, die zei op een gegeven moment... ja, ik heb van Louis Ferron ooit gehoord... schrijven is schuren. Is dit uh, dan ook van toepassing hier in, uh, dit, uh, in dit verband? Nou, ik mocht Louis Veron ontzettend graag en ja. ik vond het een uh, fantastisch uh, schrijver. Ja. Beetje zwaar op de hand, maar daar is op zich helemaal niks mis mee. Ja. Uh, dus ja, je moet, je, je moet dat wat je, wat je lief hebt en uh, dat wat passie is, dat zal altijd schuren. Ja. Uh, dus je fantasie tegenover de realiteit, dat schuurt. Mm -hmm. Maar een lucifer ontbrandt alleen op het uh, ruwe ondervlak... Ja. Dus uh, ja, als ik, uh, als ik iets moois uh, wil schrijven of iets goeds... dan moet je jezelf ook uh, op de pijnbank durven leggen. Dat ja. uh, klinkt erg pathetisch, maar ja, ik, ik vergelijk het met iets anders. Uh, de gouden munten ja. die liggen op de bodem van de wensput. Dus daar moet je ze halen. Juist, dus dat betekent dat je dan heel erg diep moet gaan ja. in dat ja. opzicht. Um, nou, het moet, het uh, ja. moet kunst blijven. Het moet geen kunstje worden. Daarom zoek ik ook voortdurend andere dingen op. om, om scherp te blijven uh -huh. of uh, nieuwe uitdaging. Uh, dus ik had het, het boek wat, wat in mei uitkomt. dat gaat over een commissaris. Nou, ik had nog nooit wat over een commissaris geschreven. Uh -huh. Dus dat vond ik een uitdaging. Ja. ja. Uh, een, een commissaris uh, in de zin van, het, uh, van een bedrijf. of een commissaris uh, die ergens. Uh, of ga ik dan een beetje te veel vragen van, uh, van, van wat, uh, wat Nee, joh, ja. jongen, je moet je vraag maar aan. De, de, de, de, de, de functie van politieman. Uh, uh, oorspronkelijk is, uh, was hij uh, moordinspecteur in Parijs. Ah, ja. Maar die, uh, hij was zo goed ja. dat ze hem hebben weggepromoveerd. Ja. En uh, hij is naar uh, via Lyon is hij uh, bij de internationale politie terechtgekomen en op zijn eerste klus. Loopt alles in het honderd uh, en hij verdwijnt zeven jaar. Uh, verdwijnt hij een cel in, spoorloos. Ja. En er is helemaal niemand die hem zoekt. Dus ja, dat is eigenlijk uh, het mysterie. Ja, het waarom, mysterie. Ja, ja, dus waarom, uh, waarom heeft niemand me gezocht? Juist, juist. En uh, ja. hij breekt uit. Uh, vermoord daar links en rechts wat uh, mensen mee als. Uh, ja, ja, goed. Ja, dan moeten we het boek maar lezen ook uh, in mei. Hè? Maar goed, je moet niet alles meteen weggeven. Maar ja, nou, dan, moeten we, dan, moeten we, dan moeten we gewoon het boek uh, in mei gewoon kopen. Ja, ja, ja. En, en, uh, en gewoon lezen in dat, in dat opzicht. Uh, dat hoop ik. Ja, um, de, de dame uh, die in jouw hart zit. Ja. Kun je dan toch nog op een bepaalde manier... Dat, uh, de, dat je een verhaal gaat schrijven wat los daar weer van is? Dus dat je iets... Gaat schrijven waarin uh, dat minder betrekking heeft uh, op, op jouw muzen. Om het uh, zo te zeggen. Uh, ja zeker ja? dat kan. Uh, ja? het, het boek wat ik nu aan het schrijven ben bijvoorbeeld. Wat in 2019 moet gaan komen. Dat ja. staat los van, uh, van... Lilia. Ja. Ja. ja. En uh, is, is uh, want, want ja manuscripten die heb je, die heb je uh, geschreven. Uh, ik heb me ook laten vertellen. Je hebt er een dat heet Donner. Donner. Of zal dat manuscript nooit het eh, daglicht gaan zien? Jawel, in ja. mei. Dat, dat, <laughs> dat is dus juist. Ja, Alleen het is commissaris Donner en de titel ja. is... Nou snap ik het. ...nadeel ja. van eerlijkheid. Ja, juist. Eh, dus het, eh, daar hebben we het maandag over gehad bij de contractondertekening. Ik mm -hmm. wil heel erg graag dat niet zozeer commissaris Donner in het, uh, in het daglicht staat... maar ik wil dat de titel... Dat moet de leidende factor zijn. Nadeel de, van eerlijkheid. Nadeel van eerlijkheid. Dus hij heeft ook een filosofische lading als ik het uh, zo... Ja, ja. Dat is altijd bij mij. Dat is niet los te koppelen. Want ja, je hebt ook aforismen, zeg ik het. Aforismen, ja. Ja, ja. Ja. ja. Daar heb ik inmiddels 2400 van geschreven. Ja. Die, uh, die liggen in het museum. Uh, <laughs> der in, der inzage, ja, ter inzage. Uh, ja, want volgens ja. mij... Heb ja, het is verlengd. Het is ja. een uh, maand verlengd. Ja. Uh, dus uh, foto's, uh, schilderijen, uh, tekeningen, uh, manuscripten. Uh, ik heb toevallig een heel erg oud manuscript van me gevonden. Dat heb ik ges geschreven toen ik 17 was. Ja. Dat, uh, is, dat ligt daar ook ter inzage. Dus dan kunnen, kunnen mensen zien hoe, uh, hoe ik schreef toen ik 17 was. Ja, dus het is een, de manier waarop je, je... Nou ja, goed, het is... Uh... Ja, dat is natuurlijk een heel andere themes die ik uh, nu voor me heb uh, zitten. Uh, ja, dat klopt. Ja, nou ook. ja, goed, dat is, als je jong bent, dan denk je dat je de wijsheid in pacht hebt. En, uh, er is ook nou, nog dat... een dichtbundel van, hè? Oud en nieuw met de mes. Ja, ja dat zie je. Ja, <laughs> ja. <laughs> je hebt het goed onthouden. Oh, ja, ja. Nou ja, goed, ik uh, moet ook regelmatig, uh, nou ja, moet is er niet bij, maar ik regel, uh, lees regelmatig dingen. Uh, zowel dichtbundels, maar ook uh, de romans. Ja. Uh, heel eerlijk uh, had ik uh, met de allereerste die, uh, die, uh, die ik las, dat was uh, de Vijfde of de Zesde Revolutie. De Zesde Republiek. Bedoel ik. De Zesde Republiek. Zes, uh, Republiek. Ja, daar dat, dat, dat was voor mij bijna niet doorheen uh, te komen. En op een gegeven moment uh, was, nou ja, de Tweede, daar kon ik niet meteen echt uh, de, de lijn vinden. Maar vanaf vriend en vijand, ja, toen, uh, toen, is, uh, toen is het, uh, is het uh, wat makkelijker voor ja. mij uh, te verteren geweest. Nou, de zesde republiek is eigenlijk, hè, want uh, ja. Frankrijk zit nu in de vijfde republiek. Dus ja. eigenlijk was het een voorspellend boek. Uh -huh. En ja, het zoals dat nu eenmaal gaat met sociaal-maatschappelijke kritiek ja. en uh, uh -huh. politiek. Uh, soms kunnen dingen wel simpeler, maar niet simpel. Nee. Uh, dus uh, uh, je wil de waarheid geen geweld aan doen. Uh -huh. uh, Tyrannosaurus regina... Uh, dat is het boek wat daarna kwam. Ja. Dat is een filosofisch boek. Ja, duidelijk. Het kostte me even wat moeite om nou, dat te... Nou, je niet van. Nee, nee, nee dat, dat weet ik ook wel. Uh, bovendien, uh, om even terug te gaan nog naar uh, de Zesde Republiek. Ja. Uh, dat is een voorspellende gave geweest. Met al die uh, aanslagen die er uh, in de afgelopen twee jaar uh, zijn gebeurd in, uh, ja. in Parijs. Ja, uh, dat, dat is zo'n beetje ook beschreven in de Zesde Republiek, heb ik het idee. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus de, maar dat heb ik wel vaker gehad. Ja. Dus ik heb toen Gaddafi nog in het zadel zat. Uh, Tyrannosaurus Regina komt het dan voor dat er een staatsgreep in, uh, in Libië is. Waar mm -hmm. uh, Gaddafi uit, uh, uit het zadel uh, gewipt wordt. Ja. Uh, Syrië heb ik uh, voorspeld in leven op liefde en dood. Ja. Dus eigenlijk is het uh, goed kijken. Ja, heel goed, en dan, goed uh, kijken. En dan extrapoleren. Uh, hoe, hoewel ik bijvoorbeeld... Uh, uh, liefde op leven en dood. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is een... heel positief uh, verhaal. Wat ik, uh, hoe, hoe, ik, uh, hoe ik dat... gelezen heb eigenlijk. Uh, zeer positief. Dat je nooit echt moet... vooroordelen moet, moet staan kijken. Dat er altijd een verhaal... achter... Uh, erachter zit. In, in, dat, in dat opzicht. En dat, uh, dat is die wijze les... die ik uh, van dat boek. Ja, dat is... Uh, voor mij levert uh, zo'n boek te lezen een positieve bijdrage voor iedereen in de, in de wereld. Denk ik, als ik ja. het uh, zo uh, beschouw. <lacht> maar goed, uh, we gaan zo dadelijk uh, nog even uh, verder met je praten. Maar eerst, uh, ja, dan uh, zal je altijd zien in mijn leven. Heb ik even, even iets weer niet op uh, zitten <lacht> Ja, dat is leuk jongen. Dat, uh, dan, uh, dan heb ik ik leid je mee. te ja, veel ja, nee, af. Nee, nee, uh, dat ja. valt wel mee. En dan zegt hij uh, doodleuk uh, dat, uh, dat, dat ik hem niet uh, open mag maken. Nou... Dat zullen we nog wel zien. Want ik, uiteindelijk ben ik gewoon de baas uh, van het apparaat En niet andersom. Uh, Laat het ja. breekijzer los, Jaap. Nee, dat breekijzer dat, <laughs> dat, dat, ja, dat gaat wel goed. En nu hopen we dat hij het dat hij pakt. Inderdaad. En dan, uh, dan komt het dus dit uitrollen. Lutricia McNeil en Perfect Love. Ja. Uh -huh. yeah.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 You saw another girl and you felt somewhat disturbed. If love is what you're after, I suggest that you speak up. Your chance just might go by to find that perfect guy, but you can't say a thing.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 vroeger nog een, een fijne radiocollega in de persoon van uh, Andor Zandberg. En die zei dan op een gegeven moment... dit is een typisch Jaap Koper plaatje. Nou, dat, uh, dat blijkt dan uh, wel. Daarom heb ik hem ook gedraaid. Perfect Love van uh, uh, Lutricia McNeil. Niet uh, verwarren met, uh, met die zuivelwaren. Uh, uh, want uh, dat heet Nutricia <laughs> Dat is weer iets anders. En uh, ik uh, ga nu even drie iemand uh, bijhalen. Uh, dat is uh, de heer Patrick van Kessel. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Uh, want, uh, ja. Eerst zag ik iets uh, bij jou op uh, Facebook uh, voorbij komen. Toen was je uh, lyrisch over wat je had gekocht in de plaatselijke boekhandel. Ja, nou, uh, wacht even, dat wist ik toen nog niet hoor. Nee, nee, nou, wawel, nee. Ik had wel een vermoeden natuurlijk. <laughs> ja. Maar, uh, nou ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk uh, gebbetje zo. Ja, en vervolgens uh, staat er deze week in de Zandvoortse krant gewoon zomaar een brief. Gericht aan de schrijver die ik hier in de studio heb uh, zitten. Nou, gericht aan alles al, voor de, want dat is een ingezonde brief dus. ja. Uh, ja. ja, dat was ook wel... Uh, ik, ik, ik vond het eigenlijk wel eventjes nodig gewoon. Ja, en waarom vond je het nodig? Want dat uh, is ook even een vraag die ik uh, graag aan je wil stellen. Ja, nou ja, gewoon omdat... Oh, uh, omdat het soms uh, eigenlijk veel te lang duurt voordat ja. er een uh, groot talent als Marco, ja. die zit erbij en die ja. hoort het. Ja. Ja. Nou ja, uh, weet je, dat dat niet veel sneller, uh, uh, gewoon dat je het veel sneller veel meer kan verkopen. Ja. En dan moet je inderdaad denken van man, man, man, waarom zijn er uh, zo, veel wein-, zo weinig zandvoertuigen eigenlijk die daar niet uh, een beetje meer... Nou ja, weet ik veel. Die zo'n boek gewoon moeten hebben. Ja. Dus wat je, ja, wat je eigenlijk doet is gewoon een beetje op een, op een soort dorpsomroeperachtige wijze. Want nou, dat is een beetje ongelukkig uitgedrukt. Want deze dorpsomroeper die we nu hebben, die is opgestapt. Maar goed. Ja, precies, die sollicitatie ga ik niet doen hoor. Nee, nee, nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar dat je dus op een gegeven moment eigenlijk gewoon zegt. Ja jongens, maar we hebben gewoon iemand. We moeten zuinig zijn op wat, wat we hebben aan talent binnen dit dorp. Ja, dat is eigenlijk wat je. Nou, ja. Ja. En uh, weet je wat het is? Zo werkt het in het leven. Hè? Ja. Dus uh, ik bedoel. Uh, d, d, d, d, d, d. Ik denk dat zijn tijd komt. Ja? Zeker. Ja. Uh, alleen het moet even wat sneller, allemaal. Ja, ja dat, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, wat zie je eraan, man? Ja, <Brothers> yeah, eigenlijk uh, heel weinig. Alleen maar dit soort kleine prikjes geven ja. af en toe. Ja, daar kijk ik ook mijzelf wat, op aan. En dat heb ik ook gezegd. Ja, um, even uh, weer inhoudelijk. Maar wat uh, bevalt jou nou aan de boeken van. Of tenminste, in dit geval heb jij nu uh, tien jaren van schitterende Nederlander. Ja. Mm, ja, ja? ja. Je, daar ben je nu mee bezig, of heb je hem al inmiddels? Nee, uit? Nee, nee, ik heb hem uit. Ik heb je hebt hem uit. Maar wat. Dus maar ik wat. Lees, ja, maar ik wat, lees graag. Ja? En ik. Uh, nou ja, en ik lees ook graag columns. En ja. Dan. Uh, uh, Kijk, dan mag hij voor mij in het rijtje van Amerongen en hij mag uh, tussen uh, Rob Hoogland van de tele Telegraaf. Ja? Dat zijn leuke stijlen om te lezen en dit, ja. dat, dat, uh, daar moet je van houden, uh, die stijlen. Ja. Dus ja, en, uh, in alle eerlijkheid, mijn moeder, die heb ik gezegd, maar uh, koop jij nou dat andere boek van Marco... En dan uh, gaan we ruilen. Want dat vind ik dan nog wel uh, oké. Okay. Ja. Nou, zij dat boek kopen. Zij is op de helft van dat boek. En ze zegt, ik... Ja, nou, nee, ik, uh, ik kan het er niet mee. Ik zeg, nou, dat kan ja. natuurlijk. Ja. Nou, dat mag. Ja. De ene schrijver is de andere niet. Je moet hem... Je moet, uh, maar ik, ik denk dat dit wel heel gaaf is. Ik... Kijk... Uh, ja. Wie is mijn moeder nou wel? Ja. <laughs> ja, ja, dat... Die is 75? Ja. Ik schrijf dat misschien nog ja. niet helemaal. En dat bedoel ik niet oneerbiedig. Ja. Maar uh, dat, dat, dat is ook helemaal niet erg. Ja. Maar ja, weet je... We, we, van ons, mijn leven... Ja, ik bedoel... Ik vind het een geweldige stijl hoe hij ja. schrijft. Dus, ja. Zo dus. Ja, ik, ik, ik zelf durf zelf de vergelijking aan... met wat, wat grotere schrijvers ook in dit land... Want als ik op een gegeven moment lees... Uh, werken. Bijvoorbeeld van... Tommy Wieringa, om maar even wat te noemen. Dan vind ik dat Marco daar nauwelijks voor onder doet. Dus uh, oh, ja, ja, dus in, in die opzicht denk ik van, ja, kom op uh, mensen. Het, uh, hè, ik bedoel, uh, dat, dat, dat, uh, dat ligt, nou ja, uh, ligt het aan mij, ligt het aan de anderen. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, Marco kennende, hij is uh, bescheiden. En uh, hij zegt ook uh, van, ja, het is, en het, je, je geeft het ook zelf aan, uh, Patrick, uh, dat uh, geduld is een schone zaak. Ik denk dat dat uh, ja. er wel achter zit. En ik denk dat dan talent uiteindelijk. Uh, ja. Kijk, weet je, het is gewoon een hele gave stijl ja. uh, van schrijven, vind ik. Mm -hmm. Maar ja, uh, ik zal absoluut niet de enige zijn. Nee. Maar ja, hoe krijg je zo'n sneeuwbaleffect? Als het er is, is het er. En dan gaat het heel snel. Ja, nou ja, goed. Dus dan gaat het heel snel. En ja, uh, <tus> weet je hoeveel boeken er worden uitgegeven? Ja. Maar misschien de weet die iemand de die zand wordt. Oh, wacht even, Patrick. Ik, uh, Marco die uh, vraagt wat. Hé, hey Pet. Oh, okay. <laughs> je, weet, je weet nooit hoe, uh, uh, hoe het balletje kan rollen. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk is het. Uh, het grote verschil is uh, de uitgeverij. Ja, ik uh, dus ik heb dat een hele erg fijne, lieve uitgever. Maar het is een kleine uitgever. En uh, uh, uh, er is nauwelijks budget voor uh, PR. Ja. Een grote uitgever. Uh, ja, dan zit je al snel aan uh, de tienduizenden euro's aan uh, budget voor uh, PR en marketing. Ja. Nou, dat is eigenlijk het grote verschil. Ja. Uh, maar misschien dat iemand in Zandvoert een idee heeft, ik weet het niet. Nou ja, ik kijk, je kijkt ook wel eens naar de wereld, draait door. En dan denk ik van, ja. daar zit een jongen uit Heemstede en een boekhandelaar. Ja, Arno Koek. Uh, wat, wat is het probleem om zomaar nou eens aan te uh, gewoon langs te gaan. Uh, ja, misschien jij niet, maar misschien een ander. Ik uh, zal het uh, Een praatje ja, met ja, zo'n man. Ja. En in een keer gooi je die erin. En dan zeg ik. Lees dit nou eens. En hoe gaat zoiets dan? Hoe werkt zoiets? En, ja, de, en dan hoef je maar één keer uh, door zo'n man. Uh, naar voren gebracht te worden bij de, uh, de Wereld Draait door. En dan heb je wel. die. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dus dat zou een idee van mij zijn. in één ja. nu allemaal in me op komt. La laat dan, dan, dan een uh, lijntje. Ja, ja, laat ik het zo zeggen. Een handtekening ik, ja, ja, <lacht> ja. Nah. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb bij de desbetreffende Arno Koek. Want daar praten we over. Van de boekhandel Blokker in Heemstede. Ja. Want uh, dat is hem. Uh, daar heb ik het eigenlijk al min of meer een beetje laten vallen. En laten droppen. En uh, ja, hij, uh, hij heeft Marco op de, op de korrel in ieder geval. Dus dat... Uh, mm -hmm. dus, dus, ja. Ja, maar zoiets. En dan eh, inderdaad heb je zo'n klein uh, setje even nodig. En dan uh, zou het mm -hmm. zomaar in één keer wel kunnen gaan rollen. Ja. Maar, Dat uh... is m. Dat, dat zou hem dat zou moeten zijn, Eén denk ik. De we gaan ja. met z'n allen gaan we de redactie uh, aanschrijven. van uh, de, wereld de wereld draait door. door. Ja, ja precies. <laughs> uh, maar goed, kijk, als, uh, als ik hier uh, net een ene soerde night als huisband uh, uh, voorbij zie komen... en die is bij mij ooit begonnen, ja, dan, uh, dan weet ik het wel natuurlijk. Hè? Dus, ja. uh, maar goed, uh, zo werkt het vaak wel. Um, even nog uh, van, uh, van jouw kant uit, want uh, nu ik uh, toch uh, jou aan de telefoon heb. Marco zit zijn presentatie luister erbij. Nou, jij hebt nu al een duidelijke open sollicitatie liggen van, uh, om, uh, om bij de volgende boekpresentatie om uh, daar uh, oh, wat mee gaan te gaan heel, Dat gaan wij ook gewoon even invullen en dan gaan we <laughs> gewoon echt even over uh, leuk Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, en heeft jouw goede vriend die binnenkort in november ergens te zien zijn in het theater uh, misschien ook tijd? Om daar bij te zijn? Ja. Dat weet ik niet, want het ligt er eventjes aan waar, wanneer het is en uh, hij is geloof ik mei op... hebben we het over. Oh, oké. Okay. Dus okay. Dat moet, volgens mij moet het wel lukken, denk ik, met de agenda van, uh, van de heer Kraaikamp uh, in, ja, in dit geval. Ja, doe doen we het bij hem thuis. Ja. Lekker <laughs> makkelijk. Maar wat Lekker gaat het gebeuren, weet, je, dan ja. weet je het al? Uh, wat zeg je? Waar, uh, waar gaat die boekpresentatie uh, plaatsen? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik weet nog niet. Okay. Nee. Nee. Uh, dus uh, laten we het uh, kijken. Zo'n idee wordt altijd meestal ook een beetje op de radio geboren. Hè, zoiets. Ja. Uh, in ja. het verleden ja. hebben we een stand-up comedian uh, gehad. In de persoon van Kees van Amstel. Dus, uh, ja, ja. dus uh, wat dat er gaat, uh, alleen maar leuk, denk ik. Ja. Dus in ja. dit soort uh, dingen denk ik dan ook uh, graag op hart op mee. Ik... Ja leuk, nee, maar dan gaan we, dat hadden we al een klein beetje afgesproken, ja, ja. dus wij gaan even mieten eerdaags en dan gaan we dat even overleggen. Hoe dat ja. Gaat, uh, gaat het helemaal goed komen Pet. Ja. No no nog, een, nog een dingetje, uh, hmm. uh, nu ik jou aan de telefoon heb, want jij uh, bent uh, zeer actief uh, bezig weer met de band en ik geloof nou. dat, uh, dat jij uh, weer wat uh, mag op gaan treden vanavond of zie je binnenkort? Nou. We zijn uh, wat wat wat uh, betreft, we zijn wat rustiger gaan spelen. Semi-akoestisch noem je het dan. Ja. Maar daar zijn, uh, dat, dat is wat, uh, ja, dat vinden mensen toch wel in zo'n kroegje. Ja. En in, in, vanavond dan in het hemeltje. Ja. vinden dat gewoon prettig. Als dat we vanaf ja, vroeger was het natuurlijk gitaren, schreeuwen en uh, het is wat ingetogener geworden. En uh, het is wat meer uh, huiskamerachtig geworden. Ja. En uh, dat slaat heel erg aan. Ja. En we hebben gewoon steeds weer nieuwe nummers. En uh, ja, het gaat van Eric Clapton tot en met uh, dat we nu een nummer hebben van Talk Talk, Another uh, World. Helemaal gaaf. We ja. hebben natuurlijk een toetsenist erbij, die doet niet onder voor Ebert Jong. Ja. En uh, daar kan je gewoon zoveel mee dan. En dan heb je zoveel mogelijkheden. Dus ja, het, het, het uh, volk en het, uh, de, de fans groeien allemaal mee. Dat geloof ik. We worden allemaal een dag jou. <laughs> hey, ik weet wel dat ik nog een keer bij jullie op het strand ben, uh, ben geweest. Uh, dat is volgens mij ook uh, de plek waar Marco wel eens uh, biforkeert daar. Uh, bij, uh, nou, wat was het ook alweer, Marco? Help me even. Wat uh, problemen die, die, met die, uh, uh, die guerrilla-strijder? God. Oh, daar, mango's. Ja, zeker, mango's. Ja, for Ja, precies. Zand... Ja, ja. Je bedoelt Zeker ja. Vara. Ja, ja, nee, Sandford for live was het. En toen uh, hebben jullie toch naar mijn idee iets goeds uitgevoerd. Maar ik heb het toch uh, even het origineel uh, erbij gepakt. Ja. En dat is het nummer van The Cure en Forest. Oeh, oh, oh, mooi. Ja, de, de, okay. daar gaan we nu naar luisteren. Komt Goed, aan. en uh, nou, een hele fijne avond in uh, Marco, als je je verveelt. Kom lekker naar het hemeltje. Vanaf kwart voor tien spelen. Dankjewel, Pet. Veel okay. succes. Doei. Jullie snel. Doei. Doeg, doeg. Deze uh, mooie van De Cure en A Forest. Uh, dat bracht de tijd op uh, bijna tien voor vijf. Uh, want nog steeds uh, hier uh, bij mij is uh, Marco de Mes. Uh, ja, uh, we, uh, we hebben het natuurlijk over, over uh, de literaire wereld onder andere. Uh, even tussendoor. Want het, het is natuurlijk lastig om daar, uh, ja, uh, om daar ook iets, iets te laten zien. En... Jouw, uit, jouw uitgever, een hele kleine uitgever, Keizers en ja. Klapwijk. Want dat, uh, ja. dat is de uitgever die jouw werk uh, uitbrengt. Die geloofde er heilig in. Ja, al van begin af aan eigenlijk. Ja. En dat is uh, zeer prijzenswaardig. Ja. Want uh, laten we maar zeggen dat de boekverkoop... Uh, ja, daar kan hij zijn toko niet van laten draaien. Ja. Dat is in ieder geval niet mijn boekverkoop. Nee. Dus, uh, dus ja, hij moet het toch elke keer maar doen. Ja. Zoveel werk, zoveel kosten maken. En, maar hij zegt gewoon van ja, je kan fantastisch schrijven. Dus daar geloof ik in. Ja. En uiteindelijk zal het zo zijn dat het, uh, dat het wel succes oplevert. Ja, uh, en dat, dat is uh, dan uh, de volgende stap. Want uh, ja, kijk als zo'n... Ja, dat, dat is een beetje inherent aan als je een neus hebt voor goede dingen. Hè, dat je klein bent en uh, dan gaat een ander uiteindelijk ermee aan de haal. Maar in dit geval uh, zal hij zich toch wel uh, goed moeten of uh, hebben goed in je nou neus Ja, dingetje. goed, het is wat dat betreft: uh, het uitgeversvak is gewoon zaken doen. Ja. Dat, uh, daar is hij ook uh, uitstekend in. Want anders kun je met zo'n uh, relatief klein bedrijf niet. Ja. Uh, niet je hoofd boven water houden. Ja. Nee, het is uh, wel zo dat als hij tien literaire werken van mij uh, op de planken heeft gezet... Ja. en het komt boven drijven... Ja. Dus, uh, en iemand uit de grachtengordel zegt... van, nou, wij gaan het oeuvre van Marco Termes overnemen met uh, filosofie, met zijn gedichten, met al zijn romans... Ja, dan zegt Gerard, uh, dan zullen ze toch uh, de beurs moeten trekken, ja. want logisch. ik ben, de ja, logisch. uiteraard vind ik dat logisch. logisch. Dat want het... uh, Gerard heeft wel al het risico al die tijd genomen, ja. en dan is het maar al te makkelijk om. Ja, met andere sferen te gaan strijken. Ja, dat, maar uh, dat zo kan het leven soms ook in elkaar uh, zitten, denk ik wel eens. Ja, natuurlijk. Maar, ja, dat, maar uh, voorkomen is beter dan genezen in dit, in dit geval? Nou ja, goed, het is altijd aanlokkelijk om bij een grote uitgeverij aangesloten te zijn. Mm -hmm. Alleen, uh, wat ik met Gerard heb, is een zeer persoonlijke band. Ja. Uh, we kennen elkaar goed wat dat ja. betreft, zijn uh, vrienden. Ja. en uh, een grote uitgeverij, ja, dan ben je er, uh, toch meer... ja, je bent wat anoniemer. Ja, een van de, de velen uitgevers. Ja, ja. Nou, nou is het natuurlijk wel zo dat als ik ergens binnenkom... dat alle ogen gericht zijn en op daar zo zo ze maar Dus dat houdt in, ja, ik zal nooit ergens lang anoniem in de rond te lopen. Uh, maar ja, dat, uh, dat, hoort, dat hoort er gewoon bij en dat vind ik ook niet erg Ja. Uh, dus, ja. Even over het uh, want, uh, het schrijven is een vak, een ambacht, ja. wordt er gezegd. Ja. Uh, dat is uh, bij jou niet anders, want anders uh, kan je dit uh, gewoon niet doen. Want, uh, want ja, je, je, je, hebt, uh, je werkt door, zeg je, zeg je ook. Ja, ik, ben, ik heb een waanzinnige discipline. Ja. Uh, dus uh, zoals nu, ben ik, als ik uh, het manuscript wat ik dan nu aan het schrijven ben... en ik probeer dat wel eens uit te leggen aan de mensen... Maar, ja. Ik begin ochtends om half acht. Ik sta om zeven uur op. Ja. Half acht uh, staat uh, de computer aan. Ja. En dan uh, staat het Word document open. En dan begin ik met werken. En ja. uh, eigenlijk hou ik pas op. Ik doe natuurlijk wel mijn dingetjes tussendoor. Ik zou ja. ook wel eens dronken in de kroeg. En al dat soort uh, zaken. Dat, dat doe ik allemaal wel. Maar ik werk drie dagdelen. Ja. Dus dat doe ik elke dag. Dus uh, net zolang totdat het, totdat het af is. Ja. Uh, dus ben half november ben ik begonnen aan... Uh, uh, aan dit manuscript. Mm -hmm. En voor het 1 maart is het af. Ja, en, en dan... ze, ze zeggen wel eens over schrijvers. Hè. Uh, schrijvers denken ook echt na over welk woord ze ook in de zin uh, opschrijven. Dus elk woord Tuurlijk. heeft ook een betekenis. Tuurlijk. Uh, ja. Kan het zo zijn dat je wel eens... Donald Tart bijvoorbeeld, die, die, die heeft gewoon wel eens een zin... Per dag of per, per maand geloof ik zelfs uh, geschreven. En, ja. en dan heeft het een hele tijd geduurd voordat er een boek uh, uh, uit is uh, gekomen. Werk, ja, bij de een werkt dat natuurlijk zo. Maar bij jou werkt het weer anders. Maar dat maakt het uh, zo speciaal. Dat je niet uh, denkt, ja dat kan ik ook. Nee, dat, zo werkt het dus niet, hè? Je moet echt nee. goed nadenken van betekenis. De, de ene zin die je opgeschreven hebt, moet slaan op die andere zin... die je er voorafgaand hebt geschreven. Ja, nee, ja dat, dat klopt ook, ja. ik, uh, ik lees alles honderd keer na voordat, het, uh, voordat ik het hoofdstuk afsluit. Ja. En uh, ja... Dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja, is het ook zo dat als je schrijft... Uh, dat je uh, uh, het chronologisch opschrijft? Dus in de logische volgorde van het boek. Of kan het zo wel eens zijn dat je al een hoofdstuk ergens hebt... en dat je vervolgens uh, drie hoofdstukken terug... een ander hoofdstuk aan het schrijven bent? Er zijn schrijvers die dat kunnen, maar... Ja. Uh, nou, ik ben het niet. Jij bent geval. het dus niet? Nee, ja. uh, eigenlijk werk ik zo. Ik maak uh, van tevoren eerst kom ik op het idee. Ja. Dan uh, maak ik een werkplan. Uh, dat schrijf ik helemaal uit. Dat kan een flink aantal pagina's uh, inhouden. Dan uh, leg ik het werkplan weg. Want het, uh, en vervolgens schrijf ik het hele boek achter elkaar in één keer op. Heel duidelijk. Gewoon in chronologische volgorde. Ik... Uh... Dank je voor je komst in ieder geval. Want het uh, was een mooie afsluitende, afsluitende vraag uh, van, de, van het uh, verhaal. Uh, ik heb nog één uh, nummer klaarstaan. It, uh, daar komt ze weer. Daisy Dugro, En dat nummer dat heet Little Fun. En straks veel plezier met Entertainment for You met Fred Heij. Dag!